10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Koppelman. Patiënten lopen gevaar omdat medicijnen van de markt verdwijnen. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Een arrestatieteam viel de woning van de Eindhovenaar van 49 binnen. Twee andere verdachten zaten al vast. De drie worden ervan verdacht het gemeentehuis in brand te hebben gestoken. Vorig jaar juli reden twee auto's het gebouw in Waalre binnen, waarna het door brand werd verwoest. De politie weet waarschijnlijk wie het bericht op internet heeft geplaatst... waarin werd gedreigd met een schietpartij op een school in Leiden. Vanwege die dreiging waren MBO en middelbare scholen in Leiden gisteren dicht. Volgens burgemeester Lentfrink is het bericht zeer waarschijnlijk verstuurd... vanaf de andere kant van de wereld. Dat wij ernstige vermoeden hebben dat het bericht vanuit Costa Rica is geplaatst. En dat brengt ons dichter bij degene die dat mogelijk heeft gedaan. Wij hopen langs die kant ook de betreffende persoon kunnen... Gisteren maakte de politie bekend dat er in verband met de zaak een verdachte was opgepakt. Lenverink noemt zijn rol niet groot. De MBO en middelbare scholen in Leiden zijn vandaag weer open. Er is wel veel politie op de been. FVV Bondgenoten is erg geschrokken van de aankondiging van Imtech dat er 1300 banen verdwijnen. Een maand geleden zei de directie dat een nieuwe reorganisatie dit jaar niet te verwachten was, zegt de bond. Er zijn nog 400 mensen ontslagen eind vorig jaar in december. Daar hebben we inderdaad een sociaal plan voor afgesproken. Ik snap niet dat op zo'n korte termijn weer een ronde ontslagen gaat vallen. Technisch dienstverlener Imtech zegt dat het een lastig kwartaal achter de rug heeft. Problemen in Duitsland en Polen hebben Imtech honderden miljoenen euro's gekost. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en Imtech. In het Zeeuwse Ierseke is de stroom uitgevallen. Zo'n 10.000 mensen zitten zonder elektriciteit. En ook is er een storing in de gastoevoer. Energiebedrijf Delta doet onderzoek naar de oorzaak. Mogelijk is de storing ontstaan doordat er vanochtend een gasregelstation in Ierseke is uitgevallen.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 Fietsers boven de 55 zouden een helm moeten dragen. Dat adviseert het instituut Veiligheid NL... naar aanleiding van een groot onderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers. Oudere fietsers raken bij eenzijdige ongelukken veel vaker ernstig gewond... dan fietsers jonger dan 55. Volgens Veiligheid NL komt dat doordat de motorische vaardigheden... en de balans bij oudere mensen achteruit gaat. Dan nog het weer. In de loop van de dag droog en zonnige perioden. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen vooral zon in het midden en zuiden van het land. En dan wordt het 18 tot 20 graden. Dat op de weg. Dus een lange ochtendspits vanochtend. Hoe is het daar nu mee, Jolanda van der Velde? Het gaat langzaam de goede kant op. Nog 130 kilometer file. Ik begin met de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Bodegraven nog 11 kilometer. Vanochtend hadden we daar een lading piepschuim op de weg. Nu is er vertraging door een ernstige aanrijding. Tussen Nieuwebrug en Bodegraven zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Maasvlakte Rotterdam. Goed nieuws. Daar zijn alle rijstroken weer open. Daar was vanochtend een uh, kop van een. To um, um. Nou ja, een kop van een boor nou, op de weg gevallen. Ik kom er bijna niet uit. Tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein nog 14 kilometer file. Een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht bij Oosterhout-Zuid 3 kilometer. Daar is de linker linkerrijschok dicht. En op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Utrecht Veemarkt 19 kilometer. Ook dat is een aanrijding en daar is de rechter rechterrijschok dicht.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 Patiënten steeds vaker in de problemen omdat medicijnen van de markt verdwijnen. Fietsers boven de 55 zouden een fietshelm moeten dragen. Amateurvoetbalclubs weigeren te promoveren naar de Jupiler League. HGOVW was al omgevallen, Haarlem is al omgevallen. Ik heb niet het idee dat die competitie nou staat als een huis. En het ochtendumeur van Mart Smeets, het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Apothekers en medisch specialisten luiden de noodklok omdat ze regelmatig patiënten nee moeten verkopen. Dat komt omdat fabrikanten medicijnen van de markt halen waar de apotheek geen alternatief voor in huis heeft. Dorine Postma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent apotheker en van de organisatie KNMP. Het aantal medicijnen dat definitief uit de handel is, is vanaf 2004 verdubbeld. Hoe kan dat? Het gaat vaak om geneesmiddelen voor kleine uh, patiëntenpopulaties. En het wordt niet aantrekkelijk voor de fabrikanten om uh, die geneesmiddelen nog op de markt uh, te zetten. Maar het gaat om antibiotica, het gaat ook om, gaat ook om uh, kankermedicatie? Ja, klopt. Het gaat om uh, geneesmiddelen bij uh, hartproblemen, het gaat om uh, antipsychotica. Het zijn vaak de wat kleinere uh, patiëntengroepen, uh, vaak een tweede of een derde keus geneesmiddel. Ja, en dan zijn er minder patiënten en uh, ja, dan wordt het minder aantrekkelijk. En waarom uh, verdwijnen die medicijnen dan van de markt precies? Uh, nou, Het kan zijn dat, uh, dat uh, uh, uh, als ze echt uit de handen gaan, dan is het vaak een economische reden. Het kan soms ook zijn dat ze even tijdelijk niet zijn. Dat even kan soms heel lang duren. Uh, dat er bijvoorbeeld pro uh, productieproblemen zijn bij een fabrikant. Uh, maar ja, veelal is het gewoon uh, dat, dat het niet rendabel is voor de fabrikanten. Juist. En nu? Ja, en nu? Um, voor apotheken is het, uh, vergt het heel veel kunst- en vliegenwerk om uh, toch de patiënten te helpen. En dat kan zijn dat er een ander geneesmiddel wordt, uh, een andere werkzame stof wordt meegegeven. Het kan ook zijn dat het uit het buitenland gehaald wordt. en enkele keer wordt er zelfs iets bereid voor een patiënt. Ja, op die manier kunnen we tot nu toe nog uh, de patiënten uh, veel helpen. Maar ja, dat houdt op een gegeven moment ook op, want het wordt steeds meer. Is, het, is de gezondheid van die patiënten in gevaar? Ja, dat kan. Als het een, om een hartmiddel gaat en iemand uh, zonder dat medicijn. Ja, uh, uh, raakt iemand zwaar ontregeld of ze zelfs kan komen te overlijden. Spelen zorgverzekeraars ook een rol in dit probleem? Uh, ja, uh, op, op twee fronten. Als we soms medicijnen uit het buitenland moeten halen, wordt dat niet altijd vergoed. En dat is natuurlijk heel vervelend voor een patiënt. Anderzijds is er nog een beleid van de zorgverzekeraars, waarbij ze een voorkeursmerk aangeven, het zogenaamde preferentiebeleid. En ook dat zorgt ervoor dat er gewoon minder geneesmiddelen op de markt komen. Nou hebben we die zorgverzekeraars even gebeld. Zorgverzekeraars ja. Nederland om precies te zijn. Uh, ze zijn het niet met u eens. Uh, ze zeggen zorgverzekeraars staan voor goede farmaceutische zorg... voor hun verzekerder tegen een zo laag mogelijk uh, kosten. De tijdige en goede levering van medicijnen... is de verantwoordelijkheid van de keten zelf... farmaceutische bedrijven, groothandel en apothekers. Problemen hierbij kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak is er ook een internationale achtergrond. Het is te ja. makkelijk om deze te wijten aan het beleid van zorgverzekeraars. De... Einde citaat was dat. De problemen die wij nu ondervinden hebben veel oorzaken. En ik snap ook dat ze zeggen van goh, het is inderdaad complex. Het heeft ook te maken met het buitenland. En dat is zeker ook het geval. Ik denk wel dat de, het beleid van de zorgverzekeraars hier zeker invloed op heeft. Dat hebben we ook gezien onlangs met een antibiotica drankje wat er niet was. Voorheen waren er meer fabrikanten. Doordat er één voorkeursmerk aangewezen werd stopten de andere fabrikanten. En als met dat ene merk dan een probleem is dan hebben we direct in heel Nederland een probleem. Wat was er met dat antibiotica drankje dan? Uh, daar had de fabrikant, uh, nou ja, dat zat in het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars, hadden we eerst drie fabrikanten. Dat is teruggegaan naar één, omdat er maar één aangewezen als, werd als voorkeur. En uh, vervolgens had die ene fabrikant had een productieprobleem. Juist. Uh. En dat ging om een uh, antibiotica drankje voor kinderen. En dat was Klop. midden in het griepseizoen, als ik goed ben Klop. geïnformeerd. Ja. Klopt. Ja, uh, u zegt het gaat dus ook om zwaardere medicijnen voor de behandeling van kanker uh, ja. en uh, hartritmestoornissen, al dat soort dingen. Ja. Dan denk je, dan komen ook mensenlevens in gevaar, of niet? Dat klopt, ja. En uh, voor zover wij weten zijn er nog uh, geen patiënten overleden door deze problemen. En dat is vooral ook te danken aan al het kunst- en vliegenwerk wat apothekers uh, dan vaak uh, ja, uh, tentoonspreiden om toch te zorgen dat zo'n patiënt een geneesmiddel krijgt of een ander geneesmiddel, of nou, zoals gezegd, uit het buitenland... of zelfs zelfbereiden. Wat gaat u nu doen? Want het uh, is het tamelijk allemaal een probleem, als ik het zo begrijp... hoewel die zorgverzekeraars Nederland het wat bagatelliseren. Nou, in ieder geval, wat we nu ook doen, is dit op de kaart zetten. En patiënten ook erop attenderen dat dit gewoon kan voorkomen. Dat als ze bij de apotheek komen, dat het kan voorkomen. De apotheek zegt, ik heb het nu niet. U moet wachten of we moeten ja, proberen een andere oplossing uh, te verzinnen. Natuurlijk gaan we dit ook aankaarten bij de overheid. Want ook met hen zullen we moeten optrekken. En ook internationaal. Uh, dit is niet alleen een Nederlands probleem, maar dit speelt in heel Europa of eigenlijk wereldwijd. Ja. En apothekers wereldwijd luiden de noodklok. Hebt u ook medicijnen tegen Boren? Uh, nee. Een of andere stofjas heeft namelijk het idee opgevat om in de ruimte naast deze studio te gaan boren. Ik weet niet of u het meekrijgt thuis, maar uh, dan weet u in ieder geval waar het aan ligt. Het ligt niet ja. aan uw toestel. <laughs> Goed, uh, het, het is dus een tamelijk ernstig probleem. Ik zou ook naar de minister gaan als ik u was, of niet? Uh, ja, wij, wij, hebben ook, uh, wij proberen dit ook politiek op de kaart te zetten. En de politiek heeft ook vorig jaar uh, hier uh, uh, is, is ook een project gestart om, om te kijken hoe we dit gaan oplossen. Toch mee ja. aan de slag gaan. Maar dat klinkt nog weinig concreet. Ja, tot, tot nog toe wel. En, nou ja, wij proberen in ieder geval nu aan te geven... in ieder geval ook bij de patiënten... van let op, dit kan gewoon voorkomen. En helaas is dat dus praktijk. U wilt ook een wet die meer duidelijkheid geeft? Ja, en het zou ook heel fijn... Zij, wij zijn als fabrikanten ons eerder zouden informeren... dat er een probleem aan zit te komen. Want wij worden nu vaak voor het blok gezet dat een geneesmiddel er niet is. En dan hebben we natuurlijk heel weinig mogelijkheden om nog te helpen. We kunnen mensen niet langzaam laten wennen aan een stofje... of uh, toch rationeren dat we zeggen... nou, we leveren voor de komende week, want het duurt een week. Maar ja, het is er dan gewoon niet meer. Hey, aan de andere kant kun je zeggen tot slot... dat farmaceuten natuurlijk ook gewoon uh, economisch rendabele bedrijven moeten zijn. Ja. En als een medicijn gewoon te weinig geld oplevert... Ja, dan gaat het van de markt. Dat is met auto's, met ijskasten en met televisie ook zo. Ja, klopt. Maar zoals u ook al eerder zei, als het zo van de markt gaat... en een patiënt krijgt zijn geneesmiddel niet en uh, komt te overlijden... dan is dat toch wel een ernstige situatie. Zo is het. Dorine Postma van uh, KNMP. En u bent apotheker. Ik dank ja. u zeer. Dank u wel. Voor de fans in de League valt er weinig te juichen.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 Ja, nog twee wedstrijden, dames en heren, staan er dit seizoen op het programma in die Jupiler League. De nummer laatst op de ranglijst zou eigenlijk moeten degraderen naar het amateurvoetbal. Maar de amateurclubs die die plek moeten innemen, die weigeren om een etage hoger te spelen. Reportage hoort u van Niels de Jager. Hier bij VV Katwijk gaat het er heel anders aan toe dan in het betaalde voetbal. Geen dranghekken, geen verplichte buscombies voor de uitclub. Alleen wat kleine tribunetjes... Het publiek staat vooral langs het veld. Hier zie ik zelfs een vrouw die blijkbaar de hond mag meenemen naar de wedstrijd. Toch speelt VV Katwijk als koploper van de topklasse amateurs, maar net onder de Jupiler League. Koploper dus. En ook vandaag zijn ze duidelijk de sterkere ploeg. Ja! Voorzitter Willem Guit van VV Katwijk. Bovenaan in de zaterdag topklasse. Het gaat goed. Ja, dat mag, je, dat mag je denk ik wel zeggen. Van 2-1, doelpuntenmaker Robert Suzanne. Ja, goede kans. Natuurlijk nog niet zeker, maar goede kans dat jullie uiteindelijk de topklasse zaterdag gaan winnen. Dan een beslissingswedstrijd nog met de, de kampioen van de zondag. En dan ja, mag je promoveren naar de juppie Gefeliciteerd vast. Ja, dankjewel. Ja, promoveren gaat dit jaar in ieder geval niet door. Want die keuze hebben we eigenlijk iedere topklasse trouwens al voor 1 januari moeten maken. Ga je wel of niet promoveren. toen stonden jullie ook al hoog in de competitie. Dat is toch een fantastische kans. Een profclub kunnen runnen, dat, is toch, dat, wil, dat wil je toch? <laughs> nou, dat wil je toch. Wij staan er best wel open voor. Alleen op dit moment eh, zijn er nog te veel eh, onzekerheden, obstakels die gewoon maken dat eh, vrijwel iedere topklasse en wij ook gewoon zeggen, dit is nog niet het moment. En als u nou kijkt naar uh, een Jupiler League wedstrijd, uh, nou, noem eens wat, FC Os tegen uh, uh, Almere City FC. Wat denkt u dan? Ja, dan wordt het even stil, weet je. Wie wordt daar op dit moment warm voor? Want dat is dan een van de persoonlijke redenen die, die, die wij ook hebben. In welke competitie komen wij dan als we zouden promoveren? AGOV was al omgevallen, Haarlem is al omgevallen. Dus ik... ik... Ik heb niet het idee dat die competitie nou staat als een huis. Het rommelt daar zo erg in de Jupiler League dat je ook denkt van... Ja, moeten wij daar wel tussen willen spelen? Ja, nou, precies, precies. En ook de supporters van VV Katwijk zitten eigenlijk helemaal niet zo te wachten op de Jupiler League. Als je ziet Veendam nou weer en uh, SCOS, dus ook zo GELUID VAN Ja. Maar het gaat zo goed, hè? Ja, dankjewel. Is, ja. Maar, maar, maar, j, maar jullie spelen zo goed. Jullie zijn dan. Dat is, uh, we zijn al een klein beetje omhoog geklommen, omhoog geklommen. Dat heb ik goed bekeken. En wilt u dan niet, ja, niet nog een stapje hoger nu? Ja, dat kan nog eigenlijk niet. Nee, nee, nee, nee. Niet kunnen. Volgens aanvoerder Jordi Zuidam, zelf oud prof, kan VV Katwijk nu al best het niveau van de Jubilee League aan. Nou ja, dat, uh, dat kan je al kijken naar bekerwedstrijden natuurlijk. Die worden gespeeld als je clubs ziet die in de top, vanuit de topklasse tegen de League clubs spelen. Dan wordt er wel eens gestund. Nou ja, je kan het bijna geen stunt meer noemen, denk ik. Net als VV Katwijk maakt dit jaar opnieuw geen enkele amateurploeg... dus gebruik van de mogelijkheid om te promoveren naar de Jubiler League. Bij Telstar, een van de kleinste en slechts presterende clubs uit de Jubiler League snappen ze daar helemaal niets van. Algemeen directeur Pieter de Waard. Dat is een doren in mijn oog. Als jij in de topklasse wil voetballen, dan moet je willen promoveren. En anders moet je niet in de topklasse gaan voetballen. Dus je... verplichten is goed? Dan moet je wegwezen. Verplichten is goed. Ook als dat betekent dat Telstar misschien wel zou kunnen degraderen? Nou, wij hebben natuurlijk in het eerste seizoen... dat de onderkant wel open was, dat FC Os degradeerde... hebben wij ook spannende wedstrijden beleefd. En ik kan je vertellen dat de beleving dan enorm is. De laatste vier wedstrijden die wij thuis speelden... die waren stijf uitverkocht en iedereen was met Telstar bezig. Het rechterrijtje wordt ineens heel spannend dan. Ja, Dus elk nadeel heeft zijn voordeel en dat is gewoon een voordeel. Want we hebben een geweldige tijd gehad en we waren dolgelukkig... dat we erin bleven, laat ik dat voorop stellen. Over drie jaar dan wordt promotie uit de topklasse amateurs... naar de Jupiter League waarschijnlijk verplicht. En dan heeft VV Katwijk dus geen keuze meer, dan moet het. Maar voorzitter Willem Guit hoopt dan dat er inmiddels wel wat is veranderd in de Jupele League. Iedereen ziet en weet dat er een aantal clubs gewoon op het randje leven. Nou, hak die knoop een keer door en zeggen dit is niet levensvatbaar. Sneu voor een club. Is de Jupele League nu te groot? Ja, te groot en te ongezond. Ik denk als je het op de keepen beschouwt zijn er misschien... Nou, laat ik er ruim negen, negen af, af, of tien Jupiter League Club... Die, die en aantrekkelijk zijn voor uh, sponsoren... Die, die, die een achterban hebben, uh, die, die gewoon levensvatbaar zijn. En, en de, ja, de rest dat is, lijkt een beetje op sentiment en, uh, en uh, in het leven houden. En daar hoeft u niet per se tussen te spelen? Nee, dat is niet aantrekkelijk om daar uh, tussen te spelen. Morgen het faillissement van AGOVV en Veendam is juist goed. Ja, je hoort mij ook niet zeggen dat het uh, geen goed nieuws is. Ik vind het inderdaad ook prima. Dit is eigenlijk een heel simpel stukje marktwerking. Hoort u morgen. En tot die tijd zijn vragen hè? en opmerkingen. Van harte welkom op goedemorgennederland.kro.nl Straks advies aan de fietser van 55+. Plus. Neem een damesfiets en zet hem helm op. Eerst nu het of tot humeur. Nieuws. Groot, ongrijpbaar nieuws. In het NOS-journaal. Twaalf minuten over dat lied. twaalf minuten over eigenlijk onzin, maar mooi verpakt. Is het nieuws? Of? En wie beslist dat het wordt uitgezonden? Je zou zo iemand toch een plaats in dat koor van meneer Youbank toedichten? Nieuws. Nieuws dus. Zoals Rafi en Sylvia. Ook heel erg belangrijk te weten nieuws. Maar omdat we, ja, we het trotse volk der Batave, het gedoe van voetballer en pin-up girl... belangrijk vinden als onderwerp bij het kopieerapparaat... of de koffiezetmachine, is het meteen ook een onderwerp voor het journaal. Het is groot nieuws. Ik heb me zelden zo ongemakkelijk gevoeld... als het moeten aanzien en beluisteren van al dat gedoe. Je waant jezelf toch ook een randebiel als je dit alles toch tot je moet nemen? Ik zit en probeer te denken. In Leiden zijn de middelbare scholen gesloten voor een dag. Dat is een hoofdzaak. Maar het haalt geen twaalf minuten. Ja, een dag lang de scholen geschoten. Omdat er misschien iemand gaat schieten. Dat, dat hoort het gesprek van de dag te zijn, maar het lied wint. En ook heel opvallend, Mark Rutte, die getuige is geweest bij een ongeluk. We moeten allemaal het filmpje zien, want het is nieuws. En komt er al een reality show rond Bram Moskowitz? De van zijn sokkel gezaagde advocaat mocht zich verheugen... in de aandacht van een massa omstanders... dat de gedaante van Beulen en Hangman had aangenomen. Beschaving in welke vorm dan ook was even weggestopt. Ver weg. Dit was nieuws, nieuws. De heer Moskovits werd als misdadiger bejegend toegeroepen en ondervraagd. Nieuws, nieuws, groot nieuws. Maar het hoefde niet in twaalf minuten. Ik lees en hoor over kogelvrije vesten, over een maagchirurg in Emmen, over getuigen in de zaak van Badar Hari. Ik heb me nooit voor die zaken geïnteresseerd, omdat de ranzigheid boven dat alles uit te groeien. En dan wordt het dus, dus geen nieuws. Dat gedoe om dat lied is wel nieuws. Maar het moet goed en kort gebracht worden met feitelijke vermelding. Zo hoor je nieuws te brengen. Dat de modderpoel van onze maatschappij zich opent... en de schreeuwende minderheid, gesteund door ludiek optredende columnisten... zich ontfermt over deze rel, zet ons land heel goed in de etalage. Daar in Nederland weten ze nog eens wat nieuws maken is. Twaalf minuten in het journaal. Twaalf minuten als serieuze zaak gebracht. Het is pas komkommertijd in juli en augustus. En dan nog haalt geen enkel onderwerp ooit twaalf minuten. Een minzaam foei lijkt me op zijn plaats. Mart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Bijna zeven voor half elf. Jan van der Put is binnengekomen met spionnennieuws. Ja, oud-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Raymond P., hij moet twaalf jaar de cel in vanwege spionage voor Rusland. Want volgens de rechtbank is bewezen dat hij jarenlang tegen betaling informatie heeft doorgespeeld aan de Russische geheime dienst. Het openbaar ministerie had vijftien jaar geëist, het is dus twaalf jaar geworden voor die spion Raymond P. me, cause... City Bob. David Lee Roth, just a gigolo. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Meer dan de helft van het aantal fietsers dat gewond raakt bij een ongeluk... is ouder dan 55 jaar, blijkt uit onderzoek van het Veiligheidsinstituut Veiligheid NL. En daarom moeten ouderen allemaal aan de fietshelm, zegt Marco Brugmans... directeur van die organisatie. Meneer Brugmans, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe oud bent u zelf? Ik ben 46. Nou, dan kunt u nog even zonder helm. Waarom is die helm zo nodig dan? Nou, ik vind niet dat iedereen van boven de 55 aan de fietshelm moet. Oh. Um, uh, en ik heb zelf ook wel een helm op, overigens. En dat doe ik uh, bij wielrennen en bij het mountainbiken. Um, maar wat wij zien is uh, dat uh, ouderen, zeker op latere leeftijd, als er, uh, zeker de kwetsbare ouderen, en dat hangt er van af natuurlijk op welke leeftijd dat mensen wat kwetsbaarder uh, worden, dat ze een groter risico hebben op een ongeval en dat is uh, dan vaak een, wat wij noemen een eenzijdig ongeval. Dus daar komen geen andere verkeersdeelnemers aan, aan te pas. Ze vallen? Dat gebeurt, ja, dat gebeurt vaak met vallen inderdaad. Ja, waarom vallen ze dan? Nou, dat uh, gebeurt vaak bij op- en afstappen uh, uh, of uh, onderweg omdat ze een stoepkantje raken. We zien dat balans uh, en coördinatie, dat dat toch uh, uh, ja, wat achteruit gaat uh, met het vorderen van de leeftijd, zeker bij hoge, op hogere leeftijden. Ja. Dus een helm op. Nou, dat is een van de dingen uh, die... Uh, hè, als, als je een hoger risico hebt op vallen, Bijvoorbeeld een wielren of Wat ik net al... Uh, en wat ik zelf uh, bijvoorbeeld doe... Of bij jonge kinderen. Maar ook op het moment dat je als uh, ouder... Of als kwetsbare op hogere leeftijd... een wat hoger risico op vallen hebt... Is het toch verstandig om een helm op te doen. Omdat we zien dat je hoofdlet... Zoals hele nare gevolgen kunnen hebben. En de herenfiets moet weg? En de herenfiets moet weg. Nou, uh, de herenfiets... Um, hoeft niet weg. Uh, maar ook daar geldt weer dat op het moment dat uh, mensen wat minder uh, fysiek uh, handig uh, zijn, hè, dat het handig uh, kan zijn om geen stang te hebben. Omdat dat bij het op- en afstappen, uh, nou, en daar gebeuren toch wel vaak ongevallen. Ja. En dat zijn echt ongevallen waarbij uh, mensen gewoon naar het ziekenhuis moeten, naar de hulp niet op, uh, moeten. Dus het is verstandig om steeds te kijken wat hoe wil je gebruik maken van die fiets? Ja. Wat wil je ermee doen? Wat maar. kun je ermee? En ja. uh, daar ook echt op aan te passen. Ja. Maar ja, hoe krijg je een, um, een wat oudere, uh, keurige heer op een damesfiets ha. met een rokzadel? Met een rokzal. Nou, dat rokzal dat moeten we volgens mij al helemaal niet filmen. Uh, Kijk, het is uh, belangrijk, denk ik, dat iedereen een uh, fiets uh, zoekt die uh, past bij, hè, waar die voor geschikt is. En ik hoop dat er uh, ook wat meer uh, uh, fietsen komen die uh, unisex uh, aantrekkelijk zijn voor mannen en vrouwen. Waarbij uh, nou, zo'n zo stang bijvoorbeeld niet in de weg zit. Juist, goed. Met andere woorden, van u hoeft er niks, maar het zou wel verstandig zijn. Nou, ik denk dat het wel verstandig is. Hè? Als je ziet naar de, uh, kijkt naar de ongevalcijfers, hebben we echt een probleem met fietsveiligheid. Met name op hogere leeftijden. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat daar echt wat aan moet gebeuren. Dat kan niet alleen maar met uh, infrastructuur of, uh, of techniek. Ja. Daar zit ook echt een stukje gedrag bij. Goed. Uh, en daar uh, willen wij graag aandacht voor gaan. Marco Brugmans, directeur van Veiligheid NL. Ik dank u zeer. Einde van deze ah, uitzending, dames en heren. Het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Zometeen. En op deze zender gaat Naida verder met Lijn 1. Naida, goedemorgen. Hi Sven, goedemorgen. Ja, en Lijn 1 staat vandaag in Ede. Want hier in Ede is een congres over sluipmoordenaar. En sluipmoordenaar, wat is dat? Dat is de ziekte diabetes. En allochtonen, ze zijn niet alleen in de politiek veel besproken... maar ook in de gezondheidszorg, want... Allochtonen, als die ziek zijn, kosten ze ons extra veel geld. Wat de koppeling is tussen allochtonen die veel geld kosten... Geld kost als ze ziek zijn en diabetes, u hoort het zo meteen in lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten weer. In het onderzoek naar de aanslag op het gemeentehuis in Waalre... heeft de politie opnieuw een verdachte aangehouden. Het is een man van 49 uit Eindhoven. Een arrestatieteam viel zijn woning vanmorgen binnen. Twee andere verdachten zaten al vast. Apothekers waarschuwen dat patiënten in problemen komen door gebrek aan medicijnen. Fabrikanten stoppen de productie van medicijnen voor kleine groepen patiënten omdat het te weinig oplevert. Bij KRO Goedemorgen Nederlandse apothekersorganisatie KNMG en, en de apothekersorganisatie dat het ook gaat om medicijnen voor kankerpatiënten en mensen met hartritmestoornissen. Het Openbaar Ministerie gaat de omstreden machtschirurg Nick R. vervolgen in één zaak. De verdenking is zwaar lichamelijk letsel door schuld. Er was 17 keer aangifte tegen R. gedaan. Maar in de andere 16 gevallen is er volgens justitie onvoldoende bewijs... voor een strafrechtelijke vervolging. En u hoorde het daarnet op deze zender. De rechtbank in Den Haag heeft spion Raymond P. veroordeeld... tot 12 jaar cel, dat was 15 jaar geëist. Raymond P., oud-ambtenaar van Buitenlandse Zaken... speelde tegen betaling informatie door aan de Russische geheime dienst. Dat zijn de hoofdpunten. Gedoe met een boorkop. Jolanda van der Velde bij de AWB, Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Nou, dat is gelukkig uh, verleden tijd. Uh, die boorkop die ligt nu op een veilige plek en die wordt vanavond uh, na de avondspits uh, geborgen. Wat overblijft zijn nog 14 files van een drukke ochtendspits bij elkaar, goed voor 50 kilometer. Daarvan noem ik er nog twee, de N15A15, Maasvlakte Rotterdam, tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. En er was een aanrijding op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen knopend Eemnes en Beeldhoven nog 12 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Jolanda, dankjewel. Ik zeg tot morgen. Hier gaat Naida verder. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen luisteraars. Een sluipmoordenaar die leidt tot onder andere hart, vaatziekte, blindheid en uiteindelijk de dood. Ik heb het over diabetes. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van diabetes. En dit aantal suikerzieken neemt ook nog eens fors toe met 71.000 nieuwe zieken per jaar. Intussen bestaan er net als bij dementie ook bij diabetes veel fabels over wat wel of niet effectief is bij voorkomen en al dan niet genezen van de ziekte. Luisteraars, mocht u laag opgeleid zijn, arm of van niet-Nederlandse afkomst... dan zit u in de verhoogde risicogroep. En in alle gevallen is het zaak dat we weten hoe we met deze sluipziekte om moeten gaan... als patiënt en als hulpverdener. Ja, behoort u tot de risicogroep en maakt u zich zorgen... leg uw vraag voor aan de deskundige in de bus. Ook als u tips heeft voor diabetici, kunt u bellen met 0800-1121. Mailen doet u naar lijn1.ntr.nl. Tweeten kan met hashtag lijn 1. En als u achter de computer zit, bekijk ons dan op radio 1.nl. Dit is lijn 1. Sweet, De bus van lijn 1 staat vandaag in Ede, dicht bij het conferentiecentrum. En binnen is het diabetescongres. In de bus Fatma, Alakai en Filis Islector. Met hen ga ik straks praten over alles over diabetes. Hoe krijg je het? Hoe kun je het? Uh, kun je beter worden of niet? Wat zijn de fabels en wie behoren tot een extra risicogroep? Maar eerst aan het telefoon de directeur van het Diabetesfonds, Hanneke Dessing. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de cijfers die hebben ons doen schrikken. Moeten we ons echt zorgen maken? Ja, maar dat is eigenlijk natuurlijk al, al wat langer aan de gang. Het zijn inderdaad uh, alarmerende cijfers. En niet alleen om de aantallen. Maar ook omdat we weten dat uh, diabetes een, een sluipmoordenaar is. Een ziekte die heel veel andere ziekten tot gevolg heeft. Uh, zoals uh, hartaandoeningen, nierfalen, dementie. Dat zijn allemaal aandoeningen die uh, gevolg zijn van diabetes. En dat maakt de dreiging van diabetes is eigenlijk nog groter. En dat is ook de reden dat wij als Diabetesfonds erg schrikken van dit soort getallen. Ja. En, en dat is ook de reden waarom wij zeggen dat er nog veel meer onderzoek nodig is... om daar meer inzicht in te krijgen. Want hoeveel mensen sterven in uw jaarlijks suikerziekte? Ja, dat is het lastige. Dat er in, die, in Nederland niet echt een goede registratie is van diabetes als doodsoorzaak. Dat komt ook weer door wat ik net noemde. Als je overlijdt aan een hartaandoening die het gevolg is van diabetes... Dan wordt het vaak geregistreerd als uh, overlijden door een hartaandoening. Uh, de, er circuleren wel wat schattingen van iets van tien, 10, uh, ruim 10.000 mensen per jaar. Uh, maar dat is dus echt uh, een schatting, want er is geen officiële registratie van. Ja, en zou u ervoor pleiten dat stel dus dat je aan een hartaanval of uh, sterft. Zou u er dan voor willen pleiten dat toch wordt geregistreerd dat het eigenlijk door die suikerziekte komt? Zou dat wat uitmaken? Ja dat, maakt, ja, dat maakt wel duidelijker uh, wat de werkelijke oorzaak is. Want vaak is zo'n hartaandoening een gevolg van diabetes. Mm -hmm. uh, dus dat zou wel duidelijker zijn. Ja. ja, en u zegt meer onderzoek. Dan heeft u meer geld ja. nodig. Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad, uh, Diabetesfonds doet onderzoek naar uh, diabetes, naar de oorzaken van diabetes. En uh, ja, we weten dat uh, in ongeveer de helft van de gevallen uh, is diabetes te voorkomen door een levensstijl. Maar dat dat is maar de helft. En die andere helft, daar weten we nog ontzettend weinig van. Dus onderzoek is echt nodig om, uh, om daar veel meer zicht op te krijgen. En, uh, want ja, we willen natuurlijk graag weten... hoe we ook bij die andere helft van de mensen... en dat zijn er zo'n beetje 400.000 mm -hmm. uh, op dit moment... hoe had je dat nou kunnen voorkomen? Ja. En als we dat weten, dan uh, kunnen we natuurlijk... betere behandelingen ontwikkelen voor de toekomst. Bij de mensen, de, de, de, het deel waarvan u zegt... van nou ja dat komt door de, leven, door de manier waarop ze leven en eten... daarvan zou je kunnen zeggen... ja. Eigen schuld, dikke bult. Ja, dat vind ik altijd een beetje onterecht. Want uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die ongezond leven en die helemaal geen diabetes krijgen. Dus dat is ook nog een raadsel uh, waar, we, waar we wel wat meer van willen weten. Uh, dus het is iets te simpel gezegd. En bovendien, wat ik net al zei, dat geldt maar voor een, een beperkt deel van de mensen. En dat geldt ook niet voor uh, mensen met type 1 diabetes. Hè? Want er zijn twee soorten diabetes. En uh, bij type 2 is er een, een flinke aantal mensen waarbij levensstijl een rol speelt. Mm -hmm. Maar bij type 1 is dat niet het geval. Dus ja. dat onderscheid dat wil ik ook nog even nadrukkelijk maken. Vooral voor die mensen van type 1 die vaak onterecht worden aangesproken... op, uh, op het feit dat ze, dat ze misschien te veel gegeten hebben of uh, een onvoldoende beweging. Precies, terwijl het daar niet aan ligt. Even terug nee. naar dat geld voor onderzoek. Nou heeft de overheid een paar weken geleden extra geld uitgetrokken voor onderzoek naar dementie. Ook zoiets ja. wat binnenkort volksziekte nummer 1 wordt volgens deskundigen. Um, is de kans groot dat er nog voor u extra geld wordt uitgetrokken voor Joss Diabetesfonds? Nou, dat hopen we natuurlijk altijd. Uh, maar tot nu toe zijn wij afhankelijk van uh, giften van, uh, van particulieren. Want wij krijgen geen overheidssubsidies. Uh, dus, uh, dus ja, ja. Wij, wij, wij kijken echt erg naar... We naar ja, zijn afhankelijk van donateurs met name... En uh, dat is voor ons een hele belangrijke bron van inkomsten. En onze collecten natuurlijk ieder jaar. Maar ja, je hoopt natuurlijk altijd dat er op andere manieren geld beschikbaar komt. Want ja. uh, diabetes is een minstens zo grote bedreiging als dementie. Want het aantal mensen met diabetes is uh, nog vele malen hoger dan het aantal mensen met dementie. Ja, en u zegt, diabetes kan ook leiden tot dementie. Dat is ook zo, ja. ja. ja de, uh, een van de neveneffecten de, de, ja, van, de neven van, uh, dementie, van uh, diabetes kan dementie zijn. Ja. Wanneer uh, komt uh, de collectebus weer langs? Dat is in, uh, in november, maar oh, ja, op dit moment kan iedereen natuurlijk via onze site aan, aan ons do doneren. Dus, uh... Dank u wel, mevrouw Hanneke Dessing, directeur van het Diabetesfonds. Dank u wel. En in de bus ja. praat ik verder met Fatma Alakai, docent voeding en diëtiek. En Filis Islector, systeemconsulent. Filis, even om maar meteen te beginnen met dat lastige woord. Wat is een sy systeemconsulent? Eigenlijk, het is nu een naam voor oudere begeleiding. Ik ben gezinsbegeleider. Oké, okay. en wat je ook doet, even voor de dames, voor de, voor de helderheid, voor de luisteraars. Phyllis, jij houdt je vooral bezig. Jij kijkt vooral hoe gaan hulpverleners, dus artsen, verpleegkundigen, om met patiënten. Jij bent ja. een soort... meer ja, een in de communicatie. Ik ben zelf maatschappelijk werkster. Mm -hmm. En dan ga je kijken, ja, uh, wat speelt uh, rol in jouw communicatie? Vaak is het onbewust jouw vooroordelen, fabeltjes, bijvoorbeeld mannen kijken neer op vrouwen. En uh, vaak zie ik dat ook onzekerheid van jou als hulpverlener... Dus wat, wat, wat voor invloed kan het op okay. jouw handelen hebben? Goed. Dus gaan we gaan straks met jou over praten. Als het gaat er over diabetes, hoe kan een, hulpverlening, daar, een hulpverlener daar goed mee omgaan? Ja. Uh, Fatma, docent voeding en diëtiek. Als we het hebben over suikerziekte, diabetes... mag ik trouwens suiker? Want we zeggen vaak in de volksmond suikerziekte. Ja. Is dat een goede benaming? Nou ja, het wordt nog in de praktijk nog wel eens vaak gebruikt. Omdat het ook gemakkelijk is in het gebruik. Maar ja, of, ik, ik, ik ben er zelf niet zo... Uh, precies op van, goh, ja, als het suikerziekte... maar doordat je wel die termen gebruikt, diabetes... Mm -hmm. zorg je ervoor dat iedereen het langzaam ook oppakt. Oké, okay, dus we, ja. ik moet nu gewoon zeggen... diabetes en geen suikerziekte, begrijp ik. <laughs> over welke gezondheidsproblemen hebben we het precies... als we het hebben over mensen met diabetes? Um, het zijn natuurlijk de korte termijn uh, klachten die u zeggen. Or, wat je in het begin zelf aanvoelt. Uh, of wanneer het suikers, dus de bloedsuikers te hoog zijn of te laag zijn. Dat, dat mensen uh, trillig zijn of uh, waar ze gaan zien. Of juist heel veel gaan drinken, vaak plassen. Dat zijn de eerste symptomen, de klachten. Op lange termijn de klachten die de gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Is uh, dat je vaten... Uh, ook uh, dicht gaan slibben, dus hart- en vaatziekten kunt krijgen, je ogen slechter worden, diabetesvoet is een heel herkenbaar term binnen de diabeteszorg. Ja, wat is een, want die, je kunt dus blind worden, ja. uiteindelijk, maar ja. wat is een diabetesvoet? Nou, het komt doordat jouw vaten slechter gaan worden, dicht kunnen slibben, waardoor de doorbloeding slechter wordt. Dus ja. uh, mensen met een dia uh, diabetes moeten ook heel goed opletten voor de kleine wondjes in de voet, want het herstelt zich dan veel langzamer. Ja. En, en daarom er ook nog gekeken. Mensen geattendeerd. van Kijk eens naar je voet. Wees voorzichtig met je nagel knippen. Dat je geen mondjes onthoudt. De controle is daar wel ook meer gericht. De oogcontrole is ook wat, uh, uh, wat regelmatiger. Dat mensen ja. ook regelmatig ook naar maar de dat, oog laten kijken. dat klinkt toch best wel ernstig als je zegt, nee, je op langert langer langer je mij wel. Ja. Nou ja, onderschatten ook... wij diabe diabetes? Um, het, het is niet onderschatten. Het is een begin, kijk, toen diabetes uh, bekende werd, was het zo van, nou ja, je hoorde wel en wat en maar we weten ook wel dat er steeds betere zorg is rondom diabetes. Het wordt ook zo van, oh ja, vanzelfsprekend. Het is een chronische ziekte die, ja. die, waar je mee heel lang nog kunt, uh, redelijk goed kunt mee leven. Als en je goed onder controle, zo. dat is ook zo. Als je goed onder controle bent, als je goed je bloedsuikers ook goed in, uh, op balans houdt, Kun je aardig lang leven daarmee? En, uh, en de klachten die erbij komen... ja goed, dat kun je ook mee leren omgaan. Hoe je het kunt voorkomen. Dus zo ernstig is het allemaal niet? Nou ja, zo ernstig is het niet kunnen we niet zeggen. <lacht> zo bedenk je het niet <lacht> nee, ja, Het lijkt zo, maar het, het wordt binnen de maatschappij als... van nou, je, iedereen kent allemaal met... die met diabetes. Klopt. Het wordt ja. zo vanzelfsprekend. Terwijl ja. het eigenlijk... Toch een sluipmoordenaar is. Een sluipmoordenaar is... is op ja, net als die uh, lange termijn klachten. Hè? Ja. Dus hart- en vaatziekten kunnen ontstaan. Dus meerdere chronische ziekten dus, uh, ontstaat daardoor. Wat zijn de fabels? Want ik dacht altijd, uh, of dat, ik denk met mij velen... Oh, als je diabetes hebt, moet je geen suiker meer eten ja. bijvoorbeeld. Ja, dat, is, dat, hoor, geen je rijst, dat geen hoor je vaak. Geen rijst. Um, wat je ook uh, bij de Marokkaanse uh, hoor je ook. Um, lamsvlees is te zoet, die moet je niet eten. De, um, of kaneel. Zou bloedsuiker verlagend zijn bij de Turks groepering je ook wel eens granatap, diksap. De, dat moet de bloedsuikers verlagen. Honing is gezond vanuit de Islam, want honing is heilzaam. Dus je, je gaat lekker veel honing eten, ja. niet wetend van oh wacht eens even, mijn bloedsuikers kunnen dan omhoog schieten. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus geen honing. Nou, um, ik verbied het niet. Ik bedoel, ik, ik, wij adviseren, we zeggen van... Um, dit, zijn de, dit zijn de mytheverhalen. Wees ook bewust als hulpverlener... dat mensen bepaalde uh, uh, mytheverhalen horen... dus ook gaan toepassen. Niet bewust worden, wat voor effect kan dat op mij hebben? Ja. Een paar van die uh, tips die komen van Trudy. Drie gouden regels bij suikerziekte van de B-variant zijn... elke dag twee paardenbloemenblad... Dan denk ik meteen, waar haal ik dat? Elke dag één of twee kopjes varkensgras. Waar haal ik dat, Trudy? Elke dag een uur, half uur wandelen. Dat kan ik wel. Ja. Paardenbloemenblad en twee kopjes varkensgras. Weet jij wat varkensgras is? Nee, ik ken het niet. Nee, nee. iemand in de bus? Collega's, varkensgras? Sorry, Trudy. Misschien kun je nog ons even mailen ja. wat varkensgras überhaupt is. Uh, twee paardenbloemenblad? Daar heb ik ook niet van gehoord. Nee, de beide deskundigen hier... je weet het ook niet? Nee, nee. nee oké. Okay. Oké. Okay. De passant die zegt: lijn 1 tip voor iedereen. Plantaardige levensstijl voorkomt veel problemen. Is dat zo? Nou ja, het heeft het natuurlijk vanuit waarschijnlijk het idee vanuit hart- en vaatziekten. dat je dierlijke vetten slechter zijn. waardoor je dus uh, vaten de eerder wat kunnen dicht en de, uh, ja, de plantaardige vetten beter zouden moeten zijn. Ik denk dat dat het idee erachter zit. Maar uh, ik hoor hem maar. Nou ja, kijk, uh, uh, niet alle plantaardige vetten zijn goed. Uh, wat, wat je eigenlijk... Welke zijn niet goed? De basis is eigenlijk dat je gezonde voeding eet met regelmaat. Want het gaat ook om die piekwaarde binnen je bloed. Wanneer je te veel, te veel uh, je suikerspiegel in het bloed omhoog krijgt... dan krijg je van die piek de schommelingen. Ja, dus drie grote maaltijden en daar tussendoor drie kleine. Tussendoor, ja, tussendoor. En dat zijn ook toch wel iets... Dat regelmaat inbouwen. bij veel mensen is dat toch het moeilijkste... Ik ga naar de heer Kaarsenmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ook tips. Nou ja, voor zover wat het waard is. Ik ben een boek aan het lezen. De voedselzandloper, geschreven door ik meen Chris Verburg uit België... die beschrijft in zijn boek dat ons voedingspatroon vandaag de dag niet gezond is. En dat zit hem met name in het feit dat wij te veel suikers in ons voedingspatroon hebben. Met name heel veel. Koolhydraten en heel veel producten uh, die de voedingsindustrie uh, ons uh, aanreikt. Alleen die uh, producten uh, ja, die zijn dus niet goed voor ons. Terwijl we veel meer groente en fruit, fruit ja. noten, zouden moeten eten. Uh, de standaardproducten die wij kopen vandaag de dag, uh, daar zitten zoveel snelle suikers in, om het zo maar te zeggen, waardoor je pieken, insuline pieken in je bloed krijgt. Mm -hmm. uh, althans, zo begrijp ik het want Ik heb er zelfs geen stand van. Um, maar als je bij kleine kinderen bijvoorbeeld kijkt die te veel suiker krijgen, die worden heel snel uh, druk en ja. verboeid. Druk en maar dat heeft u allemaal uit dat boek, meneer Kaarsenmaker. Ja, het is maar de, hoe doet u dat zelf informatie. dan? Want eet u zelf gezond? Ik uh, ben sinds een tijdje overgestapt op uh, een voedingspatroon uh, zoals dat in de voedselzandlopen wordt beschreven. Ja. Die geeft nieuwe inzichten. We hadden vroeger de vijf en dat soort dingen, maar daar klopt geen oud van. Okay. En deze meneer die legt heel goed uit onder verwijzing naar een zeer grootschalige onderzoeken wereldwijd. Ja. En even een vraag aan u, uh, waarom bent u dit gaan lezen? Want had u het idee dat u niet gezond bezig was? Nou, ik, ik, ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om gezonder te leven, om, om zeg maar, fitter te zijn. En ik okay. voel me ook daadwerkelijk veel beter. Je valt erop. Ja, goed. Dank, maar dank u wel. je energie niveau is veel constanter. Dank u ja. wel. Oké, okay, dankuwel. Een goede tip. De voedselzandloper. Is het een goede tip, uh, dames, die alles hier weten over gezond eten in de bus? Fatma en Filis? Nou, uh, de zandloper, uh, dat uh, is inderdaad, het boek ken ik. Ik heb mezelf niet heel erg in verdiept, maar uh, terug naar de basis. Ik denk dat daar ook een uh, steeds meer voedingsmiddelenindustrie ook bewuster wordt van hé, hey, we moeten ook iets met onze producten. Dus wat veel suikers in zit, ja. is teruggedronken. Men is meer met labeltjes gaan werken. Binnen ons de opleiding voeding en dietiek zetten we ook... Uh... Gaan we ook met studenten erover hebben. Van goh, wat is nou een claim? Hoe kan een mag iemand zeggen uh, gezondheidsclaim, nou oh, dit, dit is goed voor je bloed, uh, hart- en vaatziekten, er zitten wetten aan. En, ja. en hoe kun je de mensen de boodschap goed overbrengen met simpele uh, nou ja, logootjes of simpele teksten. En ik denk dat daarin, want deze meneer die verdiept zichzelf mm -hmm. in, in, in, in wat is nou goed voor de gezondheid, wat is slecht? En, en dat is de ideale cliënt die we zouden willen hebben. Okay. En wat wij eigenlijk eigenlijk in praktijk zien, is dat veel mensen de vaardigheid missen. En dat is ook die lage juist een heel knelpunt. Juist uh, als cliënt uh, moet je kunnen lezen, begrijpen en toepassen. Ja, en dan en, breng je me bij het ja. volgende. Want er zijn drie groepen, drie nou ja, risico, extra risicogroepen. Dat zijn allochtonen, noem ik het toch maar ja. even om dat woord te gebruiken. Ja. Laag opgeleide ja. en armen. Ja. Wat ja. maakt deze drie groepen tot een extra risicogroep? Nou, de de risicogroep, omdat ze behoren tot de risicogroep... heeft te maken met hun, uh, hun uh, sociaal-economische positie. Uh, de taalvaardig, of de uh, gezondheidsvaardigheden noem dat. Taalvaardigheid, begrijpen, de stol, kunnen weten wat aan de hand is... Uh, deze groepen die zijn juist kwetsbaar. Dat, die, die lopen veel te lang met een bepaalde kracht rond. Die, die denken niet preventief. Die, uh, uh, als, ze, als ze in de gezondheidszorg komen... Ze, moeten ze vaak langer opgenomen worden. Verlangen behandeld worden. Ja. En uh, dat maakt het kwetsbare daaraan. En ik Kijk, uh, vanuit la uh, laag inkomen... Ja, dan is het vaak... Ja, gezond eten is te duur. Uh -huh. Men denkt van, nou, ik heb weinig budget, dus, dus ik ga uh, mijn geld daar niet aan, aan gezond redenen te doen. Uh, Filis, als maatschappelijk werkster uh, kom jij veel bij mensen thuis? Herken je dit? Ja, ik herken dat. En uh, vaak zie je ook uh, meteen in, in inrichting van huis: zie je ook uh, ja, wat is het niveau van armoede, heel veel schul, uh, schulden. En ook uh, vaak mensen. Soms moeten ze keuze maken, uh, moet ik uh, mijn kind uh, boterhammetje meegeven naar school of moet ik warme maaltijd uh, um, aan mijn mm -hmm. kind geven. En uh, ook ik ken moeders die zelf geen warme maaltijd uh, eten, alleen voor hun kind zorgen. Dus die soort problematiek kom je tegen. En dan, ja, gezondheid gaat slecht. Uh, bijvoorbeeld slechte behuizing. Slechte huizen wonen ze daarin. Uh, ja, maar dat, goed, van slechte behuizing ja. krijg je geen diabetes, toch? Nee, dat niet. Maar dat beïnvloedt jouw gezondheid. En heel veel stress. Stress kan ook. Ja. Ja, een van de, de oorzaken zijn... leefstijlfactoren. Ja. Dus, ja. dus is het is niet ja. alleen het eten ja. en drinken, maar het is ook het bewegen. Je ja. leefstijl. Ja. Hoe, uh, bepaalde doelgroepen die hebben uh, nou ja, overgewicht bij Turkse vrouwen... en Marokkaanse vrouwen is hoger vergeleken met Nederlandse groepen. Um, het rookgedrag. Het stress vooral, wat filisch ook je zich Je noemt nu stress. een heleboel dingen. En ja. ik denk dat luisteraars denken, wacht ja. even, dit ja. gaat allemaal ja. veel te snel. Ja. Specifiek overgewicht geldt voor Turken, Marokkanen, Antillianen en ja. En 50% van de Turken rookt. Ja, klopt. Dat is klopt. allemaal zeer, zeer ja, het gaat dan dus om die leefstijl, hè? Ja. Waar, waar als je rook en weinig beweegt en je voeding uh, um, veel aankomt, ja, dan is het toch natuurlijk risico dat je ja. bepaalde ziektes gaat ontwikkelen. En dan heb ik begrepen dat deze groepen, dus met name de allochtonen, ook heel snel naar een huisarts gaan. Ja, ja. Langer bij een huisarts lopen. Dus ja. ons ook, ik zeg maar even, ons. Ik ben ook een allochton, of niet? Het kost ons ook nog eens een keer allemaal extra veel geld. Draaien we met ja. z'n allen ervoor op. Dat is lekker. Nou, ik denk dat het te het maken het is niet alleen bij de allochtonen. Dat wil ik voorkomen. Mensen die, waar ik altijd zeg, gezondheidsvaardigheden, laaggeletterd zijn... die hebben niet de vaardigheid preventief nadenken van... Goh, als ik mijn voeding aanpas of meer gaan bewegen ja. of stokken... Dus we kunnen stoppen. stellen, laag opgeleide allochtonen, armen... kosten ons veel geld als het ja, gaat om medische ja, zorg. Maar we hebben anderhalf miljoen laaggeletterden in Nederland. Dus waarvan er een miljoen Nederlanders zijn anderhalf ja. miljoen allochtonen. Maar zou je kunnen zeggen, luisteraars ook een vraag aan u, Zouden we extra voorlichting moeten geven aan de allochtonen medemens? Aan de, aan de arme medemens? Ja, ik denk dat voorlichting sowieso van invloed kan zijn. Meer onderzoek, wat de Diabetesfonds... Meer onderzoeken waar ik nou vandaan kom, hoe we er kunnen inzetten. Ik heb zelf recent ook bij de VU een project gehad... waarin we gekeken hebben van hoe kun je nou preventief mensen die erfelijk belast zijn, een voorlichting organiseren... waardoor mensen ook gaan denken van, oké, okay, wat kan ik doen? Hoe kan ik plannen? Hoe kan ik nou ja. juist, als ik wil afvallen, wat moet ik doen? Wat komt erbij kijken? En als het even niet gaat, informatie, hoe komt dat op? Informatie, informatie, informatie. Uh, vaardigheid, informatie en vaardigheid. We krijgen een e-mail, even kort, toch nog het verschil tussen diabetes 1 en 2. Diabetes 1, uh, dan gaat het iets dat je in je lichaam, dus uh, dat je te weinig... Uh, insuline hebt, waardoor ja. de bloedzuik... Waardoor, waardoor dus je... Um, vrij snel... je lichaam maakt het insuline aan. Okay. Insuline... Dat is gewoon iets wat fysiek in je lichaam ja. gebeurt. Kun je voor zelf niks aan doen. Uh, nou twee... ja, type 1 is, is meer... dat je bij, bij jong, van jong ja. kinderen krijgt... en vanaf jonge kind zijnde kunt krijgen. En type 2? is het vaak ouderdom en overgewicht. En juist... Um, vroeger dachten zeiden we altijd... ouderdomsdiabetes. Ja. En je ziet dat door de over. Uh, dat de mensen meer overwicht krijgen, dikker worden, op jonge leeftijd al... dat het juist de leeftijd ook verschuift. Dat juist bij jongeren ook type 2-diabetes gezien wordt. Ja, dat klopt. Want in Amerika is het heel erg strikbaar. Ja. Volgens sommige onderzoekers valt het bij ons mee. Maar toch, hoe staat het met onze jongeren? Krijgen kinderen... Velis was maatschappelijk werkster. Als u bij de mensen thuis komt, ziet u veel dikke kleine kindjes. Ja, vaak nu zien we kinderen met overgewicht en uh, soms, sommige ouders zijn bezorgd, maar sommige ouders zeggen ook zo van, ja, in mijn cultuur is het normaal. En uh, uh, als je uh, groeit, dan gaat het over. En, ja, dan dat groeit vaak. je dat vaak. toch bespreekbaar maken, zo van. Uh, die kan uh, in de toekomst vaatziektes krijgen en diabetes krijgen. Ja. En daarom is het belangrijk dat je met voeding oplet en uh, niet twee maal. Is het te genezen? Is, is diabetes dus type 2? Dus als je, ik kijk naar me type 2 als je dat hebt. Je hebt te veel gegeten, ja. je houdt lekker Tevig van snoep. Nou, de type 2, als jij begint, uh, beginnend uh, diabetes bent, uh, ouders om diabetes of type 2... kun je beginnen ze eerst met een dieet meestal, Ten te kijken naar de bloedsuikers. Daarna worden overgestapt naar een tablet. En uiteindelijk kun je overstappen naar het spuiten, dus de insuline. Dat zijn de stapsgewijs wanneer je het niet goed gaat. Ja. Mensen die uh, beginnen in diabeet zijn, kunnen ook, kijkt ook een arts. Uh, of Je wordt begeleid door een assistent van... Goh, maar ga kun je, je uiteindelijk genezen? Je kun, kijk, Genezen is het anders. Je bent, je, je, je bent wat gevoeliger. Als je ja. erfelijk belast bent ook. Maar je kunt wel van de tabletjes afkomen. En door je gezond leefstijl af te vallen, ja. kun je wel gewoon uh, dat voorkomen dat, je, dat het daar, ja. ernstiger wordt. Oké. Okay. Nog een vraag. Uh, misschien kunt u ook iets vertellen... over de relatie tussen suikerziekte en vitamine D. Stelt een... Weet u niks van? Nee, sorry luisteraar. Dat weten we niet. En dan, wat is varkensgras? Nou, we hebben het antwoord. Het is een kruid. In vrijwel alle oude kruidenboeken staat beschreven... dat varkensgras een goed middel is tegen bloedspuwingen. Ook werd het kruid vroeger als geneesmiddel aan het vee gegeven. Weet u we dat ook alweer? Nog uh, een vraag van Emiel. Uh, zou veganisme kunnen bijdragen aan het terugdringen van diabetes? Nou, uh, ik ben niet zo zoveel gespecialiseerd daarin. Het, uh, ja. Ik denk dat het belangrijkste is als je een gezond leefstijl hebt... dat je sowieso al veel per, kunt ja. voorkomen. Dat brengt me bij het volgende. Want nieuw is het ook vooral misschien een welvaartziekte? Mensen zitten meer, bewegen ja. minder, ja. eten slecht. Ja, ja dat diabetes zijn die levens, is een dus, welvaartziekte. Dat is zeker een welvaartziekte. Je ziet ook hoe, hoe welvarend een land is... hoe meer bepaalde ziektes veel komen. Hartofaartziekte, diabetes. Uh, dus de chronische ziekte neemt dan ook toe. Ja. Met de hele economische crisis ja. neemt onze welvaart misschien af. Ja. <laughs> en alle welvaartziektes ook. Nou, de gedrag is nog steeds hetzelfde. Kijk, dat is ja. een hele goede. Even tot slot in de laatste... Ik ga even heel veel... Oké, okay, hier. Uh, Sonja Louise, 14. Ik eet brood met minder koolhydraten. Dat helpt enorm om goede bloedsuikerwaarde te houden over de hele dag. Ja? Klopt? Ja, dat, uh... Gezond eten, gezond nou, eten. Het is niet alleen één product. Ik zou zeggen, gezond eten, maak keuzes. Uh, regelmatig eten, meer bewegen. Zorg goed voor jezelf. Ja. Zo voorkom je ook meer. Maar op dat land... geldt en dan denk ik toch, dat zeg denk ik dat klopt. Mijn moeder, nou, dat is een allochtone vrouw uit Rotterdam-Zuid. Die heeft een paar jaar al suikerziekte. Als ik tegen haar zeg, let op, je, let op je eetgewoonte. Dan kijkt ze me aan en gaat gewoon door met haar tabletten slikken. En denkt, je kan me wat. Mijn vader zegt, ik ga toch dood. Ja, ja dat is altijd. Ik zeg, ja. maar je kan blind doodgaan. Het is de wil van God. gezond doodgaan, ja. ja. ja. Daar schiet je ja. dus niks mee. En het kost ja. ons alleen maar geld, al die medicijnen. Ja. Ja. Maar dat zie ik ook bij Nederlanders. hoor. het is niet alleen ja. maar allochtonen. Maar bij allochtonen is dat zo meer van wat relaxer mee omgaan. We zijn een beetje koppig ook. Ja. Ja. Tabletten klinkt makkelijker dan je leven gewoon te veranderen. Nou, Het yeah. is de link leggen tussen wat, wat, wat doe ik en wat doet de medicatie. En wanneer ik iets uh, niet doe, wat de gevolgen kan zijn. Daar gaat het om. Die inzicht krijgen. Dus ladies, wat ik vooral hoor is heel veel voorlichting en goed kijken naar hoe we leven. Ja. Ja. Dank jullie wel. Ja. Dank u wel luisteraars. Ik zou zeggen, uh, laat het gebakje lekker staan. Tot morgen.